Middernacht, het begin van zaterdag 12 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid... wil dat mensen meer tijd uittrekken... om voor hulpbehoevende familieleden te zorgen. Zo kan de zorg betaalbaar blijven, zei die bepaalde witte Witteman. Het kabinet wil de komende jaren een miljard euro bezuinigen... op de oudere zorg en taken overdragen aan de gemeente.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 Gisteren kondigde het medisch spectrum Twente een onderzoek aan dat gedaan wordt door de Medical School Twente. Die is gelieerd aan het ziekenhuis. De KNW vindt dat het onderzoek veel te ingewikkeld is voor de Medical School en pleit voor een zware commissie, bijvoorbeeld van het UMC Groningen. Het Comité Nederlandse Ereschulden heeft 5000 vaccinelichtjes neergezet bij het beeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn...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 Jan Blokhuizen werd vierde en tweede. En hij staat in het klassement nu tweede achter Kramer. Derde staat de Noor bukkou Het weer in het midden- en noorden kan plaatselijk nog wat sneeuw of regen vallen... met kans op gladheid. Minima van min 2 in het westen tot min 5 in het oosten. Overdag veel zon met een temperatuur iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna Klaas Strupsteen Goedenacht. Zondag begint het nieuwe jaar van de Russisch-Orthodoxe Kerk. En nu net, twee minuten geleden, is hier in Nederland de Maand van de Spiritualiteit begonnen. Op verschillende plaatsen worden de komende weken heel veel verschillende activiteiten georganiseerd. Zoals workshops, lezingen, debatten, muzikale bijeenkomsten enzovoort. En dan gaat het om spiritualiteit in de brede zin van het woord. Wij hebben gezien de zojuist genoemde jaarwisseling gekozen voor spiritualiteit in een traditionele zin van het woord. En gaan de komende twee uur praten over de Russisch-orthodoxe kerk. Te gast aardspriester Theodor van der Voort, die al meer dan dertig jaar leiding geeft aan de orthodoxe parochie. Uh, en dan staat er twee keer H.H. Spreek je dat uit als H.H. of gewoon uh... van de heilige? Van de heilige. Eerst tronende apostelen Petrus en Paulus in Deventer. Alleen die naam al. Ja, mooi, hè? Hartelijk ja, welkom. Ja, ja. Waar komt die naam vandaan? Ja, dat is uh, ook traditioneel. Ja, dus uh, zo wordt Peter en Paulus uh, traditioneel in de orthodoxe kerk genoemd. En uh, nou ja, zo gebruikt u hem ook zelfs een afkorting voor deze gemeente? Nou, om we zeggen, bijvoorbeeld de orthodoxe kerk. Nee, nee, maar voor uw gemeente in Deventer? Uh, Peter en Paulus. Toch? Ja, ik ben wel eens in een orthodoxe kerk geweest in, in Moskou. En het ziet allemaal zo prachtig uit. Maar u ziet er zelf ook zo mooi uit vanavond. Um, nou is dit nog misschien wel een sobere... Hoe noem je dat? gewaad? Ja, het is gewoon Amtsgewaads uh, wat ik aan heb. Het dus ja. is uh, zwart. Ja. Kunt u heel even gaan staan? Dit, dit is, ja, je hoort het gewoon. Er zitten twee gewaden over elkaar. Hè? Ja. En die zijn allebei zwart. Oh, en nu heeft hele brede, brede mouwen. mouwen. Ja, ja. Waarom is dat? Um, ja, dat is, is, dat is zo gewoon gebruikelijk. Het is... Het is erg onpraktisch als jij aan tafel gaat... En dan uh, we zijn er dus twee mogelijkheden. Of je slaat die mouwen terug. Ja. Maar nog beter is om het dan uit te doen. Ja, als, als u wat aan tafel doet, dan... Ja, uh... en als je, want je gaat met je, met je mouw ga je door de jus en door de sausen ja. en dergelijke. Ja, bij het eten moet je niet Bij het, het eten hebben. is het... Uh, en dat, ja, dat gebeurt toch ook vaak in, in, in de orthodoxe kerk. Er wordt veel gegeten. Er wordt uh, in tijden dat er geen vasten zijn, uh, wordt er goed gegeten. En uh, ja, dan uh, dus na de dienst... Uh, of, ja, als je dus in de kathedraal bent... dan wordt de bisschop uitgenodigd. En dan, uh, goed, dan ga je aan tafel. En dan uh, zijn dus die... Uh, die, die wijde mouwen zijn dus erg onpraktisch. En, en wat u eronder heeft, dat is uh, net zo netjes? Net zo netjes, ja. Dus waarom doen u dan twee dingen over elkaar? Ja, dat, dat, dat is, is gewoon gebruikelijk. <lacht> <Het is>, uh, <lacht> Daar denken we <lacht> verder niet over. Nou. <lacht> het, uh, het, het staat gewoon netjes. En, en in de orthodoxe kerk houdt men ook een klein beetje van protocol. Ja. Uh, van, uh, ja, gewoon... Uh, het, het, is, het is natuurlijk... Uh, zeker ook qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk is het een zeer traditionele manier van ja. uh, voor christendom. We hebben trouwens een webcam, zeg ik maar, ja. tegen mensen die nu zitten te luisteren. Dus uh, ze kunnen u even begluren. Ja. Heeft ook een mooie baard, hè? die hoort er ook bij. Ja. En een ketting. Een keten? ketting? Ketting? Ja. ketting. Ja, ja, ja. Met een kruis staan. Ja. Heel mooi. Ja. Het is een heel groot kruis. Ja. Um, ingelegd met. Oh, het is uh, het is. Ja. Uh, het is dus niet het traditionele kruis. Dat krijg je niet uh, als, je, als je dus priester gewijd bent. Dat is, ik heb dat, uh, het afgelopen jaar heb ik dat dus van, van mijn uh, bischop gekregen. Um, ja, gewoon vanwege het feit dat ik ja, lange tijd toch uh, leiding heb gegeven aan de brogjes. Het is een en, soort uh, onderscheidingskreis. Het is een onderscheiding, ja. Maar ja, ja. die krijg je niet. Het kruis ook. met versierselen heet dat officieel. ja. Bent u daar nou heel erg aan gehecht? Nou, niet, niet echt. Maar het is altijd aardig als je een eye over je bolletje krijgt. Ja. ja. ja, want, dus, uh, ja. Want, want er zijn veel priesters die hem niet hebben. Ja, goed. dit, dit, dit krijg je dus eigenlijk uh, pas als je een redelijk groot aantal jaren uh, gewoon, ja. uh, gediend hebt. En dat, in uw geval is dat ongeveer... 30 jaar, ja. 30 jaar, ja. ja. ja. Maar is dit een ketting? Is dit heilig? Uh, het, het is gewijd, ja. Het ja. betekent... kruis is gewijd. Wat betekent dat? Nou ja, goed, er zijn dus geweten over uitgesproken. Het is dus met gewijd water. En uh, ja, dan uh, is het kruis dus gewijd. En, en doet die dan ook iets voor u, die ketting? Die, de, die... Ket, de ketting op zich niet. Dat is gewoon alleen om het, om het kruis... Of, dus, nou, maar, maar het kruis, het do kruis doet, zelf, doet dat kruis wat, nou, wat ja, goed, voor Ja, het, het kruis het... herinnert je dus aan, aan, aan het, uh, het lijden en het sterven van, van Jezus Christus, onze Heer. En ook aan zijn opstanding, uiteraard. Ja. En dit draagt u vaak? Nou, als ik voor de kerk onderweg ben... Dan, dan, dan draag ik dit. Hè, uh, het is niet zo dat ik dit... Uh, ja, overdag altijd draag. Want ik heb, uh, ik heb ook andere bezigheden. Ja, want u heeft daarnaast nog, nog twee banen, geloof ik zelfs. Uh, nou, eentje. Oh. Ik, ik, ik ben leraar scheikunde aan het Gymnasium Apeldoorn. Dus... Uh, dat, uh, dat is, ik sta niet zo lief voor de klas. En uh, uh, docentenproeven, de demonstratieproeven doe ik ook niet zo. Ik heb vandaag nog uh, met ja. natrium en water. Voor je, je sta in de fik met zo'n klas? Ja, ja, daarom. Dat is, is, is, is onpraktisch. Het is geen lapjas. En, uh, hè, dus uh, wat dat betreft heb je dan toch andere leraar ben Ik ben gewoon een burger. Maar u bent leraar scheikunde. Ja. Dat is een heel exact vak. Ja. En dan ook priester. Aartspriester. Ja. Ja. Mooie combi? Ja, ik vind het wel. Ja, ja, ja. ja. Heel spannend. <laughs> ja, wat maakt dat spannend? Nou ja, gewoon omdat je, veel mensen vinden, die vragen ook wel of dat geen, geen tegenstrijdigheid is. Nou ja, ja, kan me voorstellen. En uh, ik zeg altijd van dat dat niet zo is. Want uh, um, het christendom is natuurlijk ook heel erg met de materie bezig. En uh, hoe meer je ook met de materie bezig bent, hoe groter het ontzag wordt voor de schepper en hoe meer je ervan van leert hoe, hoe, hoe dingen toch eigenlijk... Uh, dus uh, het heelal en het atoom, uh, er zijn parallellen te trekken. Het zonnestelsel en het atoom, dat is ook heel duidelijk. Hè? Dus de kern van een atoom en de elektronen eromheen. Ja. nou De zon en de planeten eromheen. Uh, maar ook gewoon ja, andere dingen, als je ziet hoe ontzettend uh, ingewikkeld... En ook toch weer eenvoudig de natuurwetten zijn. En ja dat, dat, dat je daar dus in mag doordringen. En bepaalde relaties tussen grootheden mag, mag afleiden. En daarmee ja, mee mag werken, mee mag rekenen. Ik vind, dat, ik vind dat toch altijd heel erg boeiend. Maar u zei, het christendom is veel met materie bezig. Het ja. is toch veel met het geestelijke bezig. Ook. Ja. Maar ook met materie. In welke ja. zin met materie? Nou ja, goed. Um, uh, in, in, ook in de kerk is het heel erg belangrijk dat. Um, uh, de vergoddelijking. He, dat thema is, is erg belangrijk. He, en um, ook. ook um, het leven na de dood, he, de, de opstanding. De, de, de, van, van, van, van, van, uh, van de mens. <tie> en dus, uh, het is niet zo dat uh, de ziel. Um, he, uh, het enige is wat, wat, wat, wat blijft. Maar, maar wij, wij zullen ook uh, een nieuw lichaam krijgen. He, dus ja. de, he, dus de, wat dat betreft. Uh, uh, de, he, en Jezus Christus is ook ten hemel opgevaren. En heeft dus ook de menselijke natuur, die wij dus ook kennen. Uh, in, in die hoedanigheid is hij naar de Vader teruggekeerd. Ja, maar, maar je hebt ook veel wetenschappers die. Uh, die het lastig vinden om dat te combineren met geloof? Hè? juist dat die ja die, ja goed maar die, maar, maar ja ik, ik, ik heb daar dus geen, geen problemen mee. ik denk Darwin om, heeft het zo bedacht. ja maar die die die maar die heeft er ook mee gestreden als ik het al goed begrepen heb. dus niet zo dat Darwin zei van ja dit, dit, uh, zie wel, het zie je wel het klopt niet Darwin heeft er ook, ook, ook, ook uh, moeite mee gehad. En ook zijn gesprekspartner, die kapitein Fisco heette die, geloof ik. Uh, met die man heeft hij, heeft hij uh, uh, heel veel gesproken... over de dingen die hij dus ontdekte en... Uh, ja, je, je moet ook, ook voorstellen dat, dat, dat wij natuurlijk nu uh, van een aantal zaken wat meer kennis hebben. En Darwin leeft natuurlijk in een andere tijd, een andere uh, maatschappelijke constellatie Jan, ja. dan, dan wij nu. Maar in ieder geval was levert het geen probleem nee, op voor nee, het geloof, nee, zou we nee. zeggen. Aartspriester Theodor van de Voort van de Russisch-orthodoxe kerk in Nederland... De gemeente in Deventer is uh, tot twee uur te gast in Kaasaluna. want u blijft volgend uur ook. Dat, dat vind ik hartstikke leuk. Als u, u, als luisteraar meer informatie wilt over deze aflevering, over andere afleveringen van uh, Kaasaloona, kunt u kijken op radio1.nl. Daar kunt u dit gesprek morgen ook podcasten. U kunt het terugluisteren gewoon via de computer. U kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En als u naar de Facebook-site gaat... ik weet niet precies wanneer die foto erop staat... maar er is net een mooie foto gemaakt van uh, Theodor van der Voort, aardspriester. Uh, dan uh, kunt u die ook bekijken daar dus. Goed, de Russisch-orthodoxe kerk. Wat is dat voor kerk? We beginnen uh, toch maar even een beetje simpel. Ja, nee, uiteraard... Ik, ik krijg af en toe de vraag van... is het een christelijke kerk? Uiteraard is het een christelijke kerk... Um, alleen de orthodoxe kerk is in Nederland of in West-Europa in het algemeen nog steeds een tamelijk onbekende kerk, omdat die kerk niet erg groot is. En uh, ja, veel mensen kennen die niet of nauwelijks. Uh, maar het, het is dus een vorm van christendom. Maar de kerk is hier niet groot of is die in het algemeen niet groot? Want er is wonen gewoon heel da, veel mensen. Ja, nee, maar in, in, in West-Europa is die over het algemeen niet groot. Ja. En, uh, je, je hebt dus in West-Europa traditioneel dus de, zijn verschillende protestantse kerken. Uh, Luthers of, of, of van Calvinistische ja. uh, snit. En, uh, en je hebt een Romschattelijke kerk. Ja. En de orthodoxe kerk is dus traditioneel de kerk van het oosten... het oostelijke bekken van de Middellandse Zee. En van daaruit ook richting Oost-Europa opgeschoven, naar het noorden. Dus Bulgarije, Roemenië, Rusland. En daar is het wel de grootste kerk. En oosters orthodox... Is hetzelfde als Russisch-Orthodox? Nou ja, de Russisch-Orthodoxe Kerk is een van de, van de Oost-Orthodoxe kerken. Ook Grieks, de, Ja, de, de Orthodoxe kerken zijn over het algemeen nationaal georganiseerd. Uh, dat is ook een van de problemen van de Orthodoxe Kerk, natuurlijk. Uh, je moet daar wat uh, ja, makkelijk mee omgaan. Uh, en uh, mensen die dus uh, van ouds, eigenlijk van kindsbeen af, in zo'n nationale Orthodoxe Kerk uh, opgroeien, vinden het vaak moeilijk uh, te aanvaarden dat er uh, ook andere mensen zijn die orthodox zijn en die niet tot hun orthodoxe kerk ja, behoren. Ja, ja. Serviërs, Grieken, uh, Georgiërs. En die weten dat vaak wel, maar als er dan orthodoxe komen uit West-Europa, dan we dan, dan, dan kijken van, ja, hoe, hoe zit dat? Ja. En dan, ja, wij behoren dan ook over het algemeen tot een orthodoxe kerk die, ja, uh, eigenlijk uh, uit het oosten komt. Hè. Dus uh, uit Rusland, uit Roemenië, uit, uh, uit Griekenland. En dus men is Grieks orthodox, uh, Russisch orthodox, maar ja, uh, wij zijn wel Nederlander natuurlijk hier. Ja, maar dan spreeg... nemen, nemen ze u dan niet zo serieus als je daar de eerste nou ja, keer komt? Nou uh, ja, vaak moet je wel eventjes wat, wat, wat, uh, wat, wat vertellen. Want mensen zijn ook geïnterrigeerd. Hoe komt het dat jij uit, uh, ja. uit West-Europa komt en orthodox bent? Hoe, hoe is dat gekomen? He? En die vraag is, ook, uh, is ook terecht. Want ja. ik ben niet uh, uh, in een Noordlochs gezin opgegroeid. Ja. Onze kom, kinderen wel, maar, maar, maar, maar uh, ik zelf niet. Nee, kom ik zo nog op. Ja. En nog even naar die kerk. Want op het oog... Lijkt die meer katholiek dan protestants? Ja, is dat dat is, dat Want is het is zo. een Wilderige kerk, ook ja. wel mooie iconen. Is, ja, ja, ik vind ja, het prachtig. Ja, die iconen, ja. Ik ben echt gek, gek op iconen. Ja. Ja. Het mooi. Ja. Maar um, is het meer een katholieke kerk dan een protestants? Kijk, het christendom is natuurlijk aanvankelijk... Uh, ja, één, één, één kerk geweest. En uh, je had een, een westerse variant en een oosterse variant. Ja, de Rooms-Katholiek en de Orthodoxe. Ja, nou ja, de Rooms-Katholiek... Uh, toen, toen, toen, je had gewoon de westerse kerk en de oosterse kerk, ja. of zo we zeggen. En um, of je dat een Rooms-Katholiek noemt... Uh, die, die term is natuurlijk eigenlijk pas later uh, ingeburgerd... na de reformatie. Uh, hè, maar je, je had gewoon de, de, de christelijke kerk. En dat was uh, uh, in, in het oosten... Ja, was dat... Uh, je had verschillende riten ja, en uh, ja, de, de rite die in de orthodoxe kerk is uh, ontstaan, is dus de rite van de grote kerk in Constantinopel, de hoofdstad van, van het Romeinse Rijk. Istanbul tegenwoordig. Ja, tegenwoordig Istanbul. Hè. Maar uh, als je nu in Istanbul komt, dan sta je nog steeds eigenlijk versteld van, uh, ja, ondanks het, het feit dat. Ja, nu, nu pak weg toch een, een dikke 500 jaar uh, de Turken daar zijn. Hè, maar de muren, de stadsmuren zijn grotendeels nog intact. Hè, en, en verschillende kerken uh, zijn nu moskee geworden. Maar uh, als je naar Sofia binnenkomt, dan sta je nog steeds versteld van de grootsheid van die kerk, die dus in de 6 e eeuw is gebouwd. Ja. Hè, en, dat, dat, dat is, en de ligging van die stad is ook, uh, is, ook uh, ja, is ook uniek ja, maar nog even de kerk, want er zijn veel overeenkomsten met de, Rome met de katholieke kerk. ja, uiteraard, kijk, een, een, een, de, de, de dogmatiek is, is grotendeels is, is die, valt die samen. er zijn natuurlijk verschillen, hè, maar de, de verschillen zitten vooral in de kerkorganisatie. de Orthodoxe kerk heeft geen persoon Die zich kan meten met de paus, de paus van Rome. Dus in de hiërarchie is niet zo'n positie ingegaan? Nee, nee. De, de, de, de, een patriarch uh, is wel, uh, is, is wel zeg, de eerste bisschop binnen een, een orthodoxe kerk. Maar hij is voorzitter van de synode en heeft een eigen bisdom. Meestal dus, dus de hoofdstad zelf. He, dus de patriarch van Moskou. He, en hij is bisschop van Moskou en alleen in Moskou kan hij bepaalde dingen gewoon doen. Een soort aartsbisschop, zou je kunnen zeggen. Jawel, goed. Hij is regerend van Moskou. Maar hij kan niet zomaar... ingrijpen in andere bisdommen. Oké. Helemaal niet in andere landen. Zeker niet in andere landen. Maar ook binnen Rusland kan hij dat niet meer doen. Hij moet dat altijd doen via de synode. En daar zijn dus regels aangebonden. Terwijl de paus van Rome die kan wel ingrijpen in andere bisdommen. Oké. Dus de organisatie is anders. Hoe is de leer? Is die vergelijkbaar? De leren is wel vergelijkbaar. Er zijn natuurlijk wel verschillen. Onder andere uh, over de heilige geest. het bekende filioque in, in, in de westerse kerk. Het filioque? Het filioque, dat de heilige geest voorkomt uit de vader en de zoon. Ja. Terwijl in de orthodoxe kerk, met de verwijzing naar Johannes Evangelie, uh, gelooft men, en dat was ook oorspronkelijk zo, dat de heilige geest voorkomt uit de vader. Oké. Okay. Dus dat is een, dat, een dat verschillende is leer. Ja. En daar nou heb je bij katholieken... Ja, vroeger had je de 8 mei-beweging, de, de vrijzinnig katholieken... Mm -hmm. en je hebt veel behoudende katholieken. Is dat in de, in de orthodoxe kerk ook zo? Nee, de orthodoxe kerk uh, heeft wat dat betreft niet. Uiteraard, je hebt wel uh, mensen die wat, uh, wat, wat, wat progressiever zijn... en wat constructiever zijn. Maar een, een dergelijke polarisatie als men in de katholieke kerk heeft... Uh, heeft de orthodoxe kerk, dat mag ik zeggen, gelukkig niet... Ja. En waarom hebben jullie een ander nieuw jaar gekozen, een ander begin van het jaar? Um, nou ja, kijk, um, dat hebben we niet gekozen. Het, het, het zit zo dat um, de kalender die men vroeger gebruikt was de kalender die door Julius Caesar is ingesteld. En die kalender um, die heeft dus als kenmerk dat elke vier jaar is er een schikkeljaar. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, hebben dus, uh, is, is ontdekt dat uh, in de 16e eeuw dat uh, dat wel erg veel was... en dat men eigenlijk uh, te veel dagen in een jaar had. En dat was niet zo erg veel, maar men liep dus eigenlijk met de, de, de, de hemelkalender... dus de, uh, de kortste dag en de langste dag, liep men dus uh, een dag of tien achter... En toen heeft dus paus Gregorius XIII heeft dus gezegd: van uh, wij, uh, uiteraard niet zelf, maar door uh, sterrenkundigen is hij dus geadviseerd: van wij moeten uh, tien dagen gaan inhalen, want uh, het, het, het zit niet goed. Nou, dus dat is gebeurd in 1582. Toen is men van 5 oktober meteen naar 16 oktober gegaan. En uh, ja, als je dan verder de kalender zo, zo laat als hij eerst, dan is het over duizend jaar weer mis, dan loop je weer tien dagen achter. Dus toen heeft men een, een, een, een hervorming in de kalender voorgesteld... en ook doorgevoerd. Dat wil zeggen dat men uh, alle eeuwjaren geen schrikkeljaar maakt... Behalve wanneer het eeuwjaar door 400 deelbaar is. <laughs> Ingewikkeld. Ja. En dat maar komt... jullie hebben een korter jaar dus ietsjes. En um, een, dag... een langer of jaar. Of een langer jaar. Ja, dat is een orthodox kerk. En ook alle kerken die dus niet-Rooms... alle landen die niet-Rooms katholiek waren... of de, de, de, de belangrijkste gods die niet-Rooms katholiek was... hebben dat afgewezen. Want dat was uh, paapse uh, nieuw ja, ja. Maar de, de katholieken, niet. die doen het nu niet meer. Nee, maar... Geleidelijk bleek dus, eh, drong dat door, dat eh, hoe, hoe, hoe vervelend het ook was, maar dat die pauze wel gelijk had. En eh, dus ook die kerken van de, de landen waar de reformatie eh, overheerst was, Groot-Brittannië, eh, Nederland, die zijn toch wel eh, op een gegeven moment meegegaan. In, in, in 1700, en 1800 ja. hebben gezegd van nou, wij, wij gaan mee. Maar de landen van de orthodoxie hebben dat niet gedaan. Oké. Okay. Um, dus ondanks dat de paus gelijk had, dachten jullie, we gaan toch niet mee? Nou, het is dus zo dat uh, pas in 1923... In Constantinopel is er een concilie geweest. En toen is er een groot... Vrijwel alle orthodoxe kerken zijn toen ook overgegaan... Uh, tot de nieuwe kalender, de Gregoriaanse kalender. De maar wel weer met een kleine wijziging. <laughs> ja, maar, dat want... wordt ingewikkeld. <laughs> ja. Maar de Russen konden die meedoen vanwege de kerkvervolging. Ah, okay. En uh, die hebben dus uh, nog steeds die oude Juliaanse kalender vastgehouden. En die lopen dus nu 13 dagen achter. En hoe vieren jullie dat nou, oud en nieuw? Nou ja. Ik vier dat dus niet. En uh, laten we ook even wel zijn... Um ook in Rusland wordt dat uh, niet officieel zo gevierd. Uh, um, wij, zijn, wij hebben autonie in Riga gevierd. Uh, we zaten dus daar in een, uh, in, in een pub uh, om overnieuw te vieren. En, uh, Waar zijn u in? Riga? In Riga, oh, ja. de hoofdstad van Letland. Ja, ja. En uh, even voor tien, uh, voor dat is dus twaalf uur Moskouse tijd, dus middernacht. verscheen dus ook in die kroeg op de televisie verscheen president Poetin. Die dus de, de Russische bevolking uh, hun nieuwjaar wenste. Uh, dus uh, ook in Rusland wordt. Uh, uh, ja, ja. Uh, 31 december, 1 januari... echt als nieuwjaar beschouwd. Dit is gewoon uh, van 13 of 14 januari... dus 31 december, 1 januari... volgens de Juliaanse kalender. Dat is gewoon een geitje Russen zijn feestbeesten. En die grijpen elke gelegenheid aan... om een feestje te vieren. Een glaasje kan erbij. Uh, precies, dat, komt, uh, komt dat helemaal is dus goed. de reden. Ja. Goed, nou... Uh, bent u op een gegeven moment... want u bent, uh, u zei net al, niet in een orthodox gezin geboren. Ja. U bent in een katholiek gezin geboren. Ja. Waarom was dat niet... Ja, uw, uw kerk, waarom bent u overgestapt? Nou, ik, ik, ik, ik ben uh, altijd uh, ja, kerkganger geweest. Maar uh, na de Tweede Vaticaanse Concilie zijn er dus in de Katholieke Kerk liturgische hervormingen doorgevoerd. Dat is, dat is ruim 50 jaar geleden nu? Ja. Nou, ja, bijna. 97, 1963, ja. Dus het is 50 jaar ja. geleden, ja. ja, ja, ja. En uh, ja, ik heb mijn jeugd doorgebracht op Curaçao. En daar werden dus die uh, liturgische hervormingen heel geleidelijk werden die doorgevoerd. Maar ik ben uh, in 1967 ben ik scheikunde gaan studeren aan de Universiteit in Groningen. En uh, ben dit geworden van, een, uh, van de katholieke studentenvereniging Albertus Magnus. En ja, in dat milieu uh, was het eigenlijk gebruikelijk om, nou, ik vond op het provocatieve af, uh, ja, uh, dingen te veranderen en um, ik heb toen op een gegeven moment ook gezegd wat hier gebeurt is geen liturgie vernieuwing dat is liturgievernieling. en nou ja dat werd me niet uh, door iedereen in dank afgemaakt. U was vrij zei ik was zeggen. vrij behoudend liturgisch en dat ben ik nog steeds <laughs> uh, dus um, toen heeft uh, een van, van mijn medestudenten heeft mij dus uh, aangeraden van jij zou eens een keertje naar de Orthodoxe kerk moeten gaan hier in de stad die, in de kerk. omdat die van u af wilde? Of nee nee dan... nee maar in Groningen, in Groningen was en is nog steeds een orthodoxe parochie ja. en ik ben daar dus naartoe gegaan die zat toen nog in de Heerenstraat, boven de schoenwinkel En ik vond het prachtig. Ik vond het heel mooi. He, maar um, ja, het was toch wel vreemd. Maar ik vond het heel erg fijn om, om, om die diensten te bezoeken. En ik ging daar dus af en toe naartoe. En um, ja, zo ben ik eigenlijk met die orthodoxe kerk in contact gekomen. En dat contact is hechter geworden. Ja. En ik, op een gegeven moment... Uh, ja goed, het is een heel verhaal. Maar had u niet ook oud-katholiek kunnen worden? Want dat is in liturgische dat, ook heb, veel behouden. Daar, daar, daar heb ik uh, toen geen geen contact mee gehad. Ik ben dus eigenlijk uh, met de orthodoxe kerk in contact gekomen. Ja. En dat vond ik eigenlijk uh, dat vond ik mooi genoeg. Ja, ja. <laughs> en in de leer is dus toen niet zo heel veel veranderd. Aan uw geloof is niet zoveel nee, veranderd? Nee, dat valt, valt, valt, valt best mee. Wat is er wel is... veranderd? Want U had het net over de Heilige Geest. Nou ja, en... goed. Er, er zijn natuurlijk een aantal dingen. Een uh, aantal, aantal punten die, die toch verschillend zijn. Maar, uh, ja. Uh, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, is dus de... de uh, band tussen liturgie, beleving en het geloof zelf. Hey, wat, je, wat, je, wat je gelooft, dat, dat, dat wordt gezongen hè, door het koor. En, dat kan je ja, meedoen, ik heb ook in het koor gezongen toen. En uh, ja, wat je zingt, dat geloof je ook. Dus de, die, die band is heel direct. Ja. Is dat bij katholieken anders dan? Uh, nou, toch wel, wel minder. Ik, ik, ik, ik, ik, ik heb dat, zeker in die tijd heb ik dat zo ervaren, ja. Hm. Ja. Maar want wat is dan het verschil? In dat zingen. Ik moet opeens denken aan... Uh, een beetje raar ik, ik heb dat een keer gezien... maar dat waren katholieken in Chevetonje... waar Bischof uh -huh. Beer woont. Uh -huh. dat, waren, dat zijn katholieken... maar die, die zien eruit als oost orthodoxen ja. In... Uh, Chauvetonje is dus een, uh, een heel interessant geval. Ja, laten Omdat we weten even... wel weer gaan. Die... Nee, maar... nee, maar dat is dus een, een, een Benedictijner klooster. dat zich toelegt op de bestudering van de orthodoxe kerk. Ja, en ze zongen daar ook op, ja. op orthodoxe wijze. Ja, en klopt hele kerk helemaal, helemaal, helemaal juist en dat klopt ook. En ze hebben ook een prachtige kerk gebouwd ja. daar in, ja. in de Novogrot-stijl. En. Uh, nou. Um, Aanvankelijk, uh, uh, uh, begrijp me even goed, toen het begon, uh, was het zo van: als Rusland ooit weer open gaat dan kunnen wij, eh, rooms katholieken met de kennis die wij hebben... kunnen wij naar Rusland gaan, want daar zijn de priesters eigenlijk allemaal vermoord. En dan kunnen we deze Russische kudde ah, weer okay. leiden... Dat was in, de, in, in, de in, in de goede schoot van, ja. van, van, van, van, van, van de, de heilige rooms katholieke kerk. Maar ik, die, die, die, leid die positie u af, is nu helemaal verlaten. Dat moet ik ook even duidelijk zeggen. Dat doen dus, ze niet meer, dat, wil, dat nee, hoeft ook niet meer. Maar, nee. maar even naar de, want daar, Ik moest daar opeens aan denken, omdat ik daar zo'n liturgie heb meegemaakt... Ja. en dat zingen heb meegemaakt. Ja. Maar u zegt dat zingen, dat staat dichter bij de geloofsbeleving dan in de katholieke kerk. Ja, ja. En dat moet je ja. toch uitleggen. Waar zit dat, dan dat in? Nou ja, gewoon, uh, om de, de, de teksten, uiteraard in de orthodoxe kerk... Uh, de psalmen zijn, nog he, zijn heel belangrijk. Dus die psalmen worden... worden uh, die, die hoor je dus in diensten regelmatig en, en heel vaak. Uh, en ook uh, ja, hele oude, oude lofzangen. En uh, dan heb je voorbeden die ook traditioneel zijn. Hè, dat zijn allemaal, allemaal dingen die dus in de orthodoxe kerk... Um, ja, toch, toch, toch heel belangrijk zijn. Misschien is het goed om even wat te laten horen dan. Van, ja. Gezang. Wat heeft u meegenomen? Ik heb een, twee, uh, twee uh, CD's meegenomen. Eén is een CD uh, van het koor van de seminaristen. van de Moskouse Geestelijke Academie in Sarkiv-Posad. En de andere is uh, het koor geleid door een Georgische. maar van de Servisch Orthodoxe Kerk in Parijs. Ja, en... daar vonden wij toch iets te ver van de Russische afstaan. Dus we willen graag beginnen met die. Ja. met die Russische, ja. uh, met het Russische koor. En dan zingen zij nu. Psalm 1. oost Ja, Ja. ja. Genesis, maar we mogen eroverheen praten, want ze zingen nog wel even door. Dit, hoe he, heeft dit Koor een naam? Dat is gewoon het Koor van de Geestelijke Academie van uh, in Moskou. Want het is, eerst dacht ik, het lijkt heel erg op Gregoriaans, maar het is toch anders? Uh, de, ik denk dat de, uh, de voorvorm, laat ik zeggen, dat die samenvalt. Dus het komt allebei uit dezelfde ja, ja, bron. Ja, ja, ja. Maar uiteraard, de Russische kerkmuziek heeft na Peter de Grote... grote invloed ondergaan van Franse en Italiaanse componisten. Ja. En vandaar dat de Russische orthodoxe kerkmuziek... ons, West-Europeanen, het meest vertrouwd in de oren geeft. Ja. Omdat het onze eigen muziek is, onze eigen harmonisaties. De Grieken, de Serviërs, die zijn veel meer... In hun, in, hun, in hun eigen uh, traditie gebleven. Maar de Russen hebben dus uh, na de, of in, de, in de 18e eeuw... Uh, heel duidelijk uh, Italiaanse en Franse invloed ondergaan. Ja. Uh, aartspriester Theodor van der Voort... Van de, uh, van de Russisch Orthodoxe Kerk in Nederland, in, in Deventer... He? De, de heilige eerst tronende apostelen van Pet Petrus en Paulus in Deventer, zoals ik al zei, is de gast in Kaasloena tot twee uur. En dat komt goed uit, want ik kan lang niet alles bespreken in de eerste uur. En in de tweede uur kunnen luisteraars ook vragen stellen... maar dan doe ik misschien tussendoor ook nog wel even. Uh, want we waren net bij dat u, dat u uh, overgestapt bent naar de Orthodoxe Kerk... maar u studeerde scheikunde, u bent ook leraar geworden. Waarom, waarom wilde u ook priester worden? Ja, dat is een heel verhaal. Ik zal, ik zal oh, het kort, kort mogen vertellen. Ik heb net verteld dat ik uh, dus op Curaçao ben opgegroeid. Mijn ouders die woonden daar nog steeds. Terwijl ik daar dus studeerde. Ik ben uh, uiteraard uh, regelmatig naar mijn ouders teruggegaan naar Curaçao. En op een gegeven moment, uh, dat was uh, in, toen ik in mijn derde jaar was... van mijn studie, toen uh, was ik op een feestje van, van vrienden van mijn ouders. En toen heeft dus de gast hier mij verteld, moet je eens horen... Uh, in de jachthaven ligt een Nederlands jachtje... En daar zitten twee broers op met hun vrouwen. En die, zijn, of die waren bezig met een reis rond de wereld. Maar die vrouwen zijn onderweg... Uh, op de Sociale zijn die zwanger geworden. <laughs> en, allebei. Uh, allebei. En uh, die hebben dus hun kind uh, ter wereld gebracht op Curaçao. Uh, ook vanwege het feit dat daar goede ziekenhuizen zijn... vergeleken met de rest van het gebied. En uh, die uh, vrouwen gaan nu met die baby's terug... bij vliegtuigen naar Nederland. En die broers die gaan... Terugzeilen, maar weer over het sociaal. sociaal. je gaat geen reis rond de wereld maken. Die, die breken die af. Die gaan terug naar Nederland zeilen. Maar zoeken nog een derde man. Is dat iets voor jou? En dan dacht ik, ja, ik kan helemaal van dromen zoiets. Maar dat, dat overkomt je toch niet? Hè? En ja, goed, om verhaal kort te maken. Dat is me wel overkomen. Dus mijn vader, uh, die was loods. Uh, Haveloos op Curaçao, die is dus uh, even een uh, polshoek te gaan nemen. Van, van is dat uh, wel Houdt, veilig? Dus je bent meegevaren? En uh, ik, uh, hij vond het goed. En, uh, want uh, een van die twee broers bleek ook uh, stuurman grote handelsvaart te zijn. Uh, net als mijn vader geweest ja. was. Hij had maar we moeten had, nu had, naar had, dat had, priesterschap had. toe. Ja, en toen ben ik dus, dus teruggezeild. En dan zit je dus, s'nachts zit je een aantal uren... pakweg drie, drie, drieënhalf uur, zit je alleen aan het roer, eh, onder de sterrenhemel... zeker aanvankelijk in de tropen... en die oceaan om je heen. En dan heb je als 2, drie jaar... heb je dan tijd om, om eens na te denken... wat je met je leven wilt. En toen is bij mij... ik kan het niet anders noemen... die, die wens van het priesterschap opkomen, borrelen. Ik had op Curaçao al besluit genomen... om orthodox te worden, want op Curaçao... had je geen orthodoxe kerk en ik miste de diensten erg. En dus ik had de priester in Groningen al geschreven. Als ik terugkom... Dan wil ik graag uh, toetreden tot de Orthodoxe Kerk. Maar toen heb ik dus tijdens die zeiltocht de, de wens gevoeld om priester te worden. En ik vond het vreemd. Is dat dan iets van buiten? Is dat iets van God? Of ik, is dat... ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet alleen dat het kwam en uh, ik, ik, ik, ik, vond het, ik vond het beangstigend. Want ik denk: ja, dit is hoogmoed, dit is, dit is niet goed. Je bent niet eens Orthodox geworden en nu, nu wil je al naar het ambt. Wat, wat, wat denk je wel? En toen ik dus uh, in, in, in Vlissingen aan land kwam in Nederland... heb ik hem dus gebeld en gezegd van, uh, ik moet dringend met u praten. hij zegt, wat, wat, wat is er aan de hand? Heb je bedacht? Wil je bedacht? Uh, Want hij dacht, ja, misschien wil je hier orthodox worden. Ik zeg, <laughs> ik zeg, nee, het is veel erger. Ik zegt, wil priester worden? Maar ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat beangstigend. Want ik vind dat, ik vind dat hoogmoed. Ik vind En ja. voor de val dat is gewoon niet goed. En hij zei van nou, uh, maak je niet nu te veel zorgen. Binnenkort komt zijn middelbliet Anthony uit Londen. Dat is een zeer spiritueel man. En uh, zorg dan dat je ook komt. Dan kun je met hem praten. Hij zal je vast een goede raad geven. En uh, toen het moment daar gekomen was. Dat die, de bisschop uit Londen daar kwam. Ben ik naar hem toe gegaan En tot mijn grote verbazing. Vond hij het helemaal niet zo gek. Hij zegt van ach. Als jij het gered hebt om een aantal maanden met een, uh, een jachtje over de oceaan te zeilen, zul je het ook wel een aantal decennia redden met een parochie. Hij zegt, uh, dus, uh, ja, uh, hij zegt alleen, jij ja, moet wel theologie gaan studeren natuurlijk in Moskou. Nou, hij zegt, er zijn verschillende mogelijkheden. Hij zegt, in jouw geval is ook Parijs, want dus dat was een mogelijkheid. Ja, ja. Uh, niet aanraden, New York is een mogelijkheid, maar dat kost veel geld. Ja. Hij zegt, het allermooiste zou zijn als je in de Sovjet-Unie zou kunnen gaan studeren. We ja. praat over 1972. Hij zegt, uh, alleen de vraag is of, of, of ze je toelaten. De overheid, want in die tijd was het nog een hele onderdrukte kerk ja, door de klopt, communisten. Klopt, ja. ja. En dan ga je dan naartoe? Nou, kies je ik, ik, ik, heb, ik heb dus op zijn advies heb ik dus een aantal brieven gestuurd, aangetekend per express... Uh, naar Moskou en naar Leningrad. En de maanden gingen voorbij en ik kreeg geen antwoord. En ik had eigenlijk alle hoop opgegeven... maar toen, na nou, ruim zes maanden... kwam er een aangedekende brief uit Moskou... van Metropolit-Juvenali. En uh, die nodigde mij uit om naar Moskou te komen... om, uh, om mijn verzoek uh, verder uh, uiteen te zetten. Maar hoe was het in die tijd met de onderdrukking? dan nee, dat, dat, Die was er natuurlijk. Kijk, de, de grote onderdruk... Maar werden er ook nog mensen opgepakt of nou, vermoord? Uh, de grote onderdrukking, uh, zoals die onder Stalin uh, geweest is, was natuurlijk voorbij. We praten over 273. Dat was het ook een ander, ander systeem. De kerk die stond onder enorm streng controle. Uh... Was dat Khrushchev nog? Of nee, want Ik begreep ook dat het onder Stalin op het eind ook weer wat losser was geworden... omdat hij de kerk nodig had en dat Groetjof het ook weer meer heeft. In... Klopt. Klopt. Ja, heeft. ja. Dus, maar dat is wel, dan kies je wel voor een moeilijk leven, lijkt me. Nou, Ik, ik, ik, vond, ik vond het natuurlijk uitermate boeiend. En uh, ik, ik, ik heb ook aanvankelijk gewoon gedacht... van nou, ik wil gewoon zelf ondervinden wat, wat dat systeem nou is. Hè? En uh, ja, je bent natuurlijk ook jong en je hebt ik had best wel wat gelezen. En, maar ik denk van, ik, ik, ik, ga, ik, ga het gewoon, uh, ik ga het gewoon ondergaan en ik, ik, ik zie wel. Ja? En, en wat merk je daar dan van? Wat, wat, hoe nou, hoe nou, is dat, dat leven dan? Ja, dat, je merkt dus heel duidelijk dat er toch wel wat mis is, ja. Uiteraard, zou ik zeggen. Maar ben je dan ook ja, bang op sommige momenten? Uh, ik ben op sommige momenten wel bang geweest. Omdat je vaak niet weet wat er gaat gebeuren. Wat kon er gebeuren? Uh, nou ja, goed. Uh, je, je, je, je, je kon toch eigenlijk best uh, verdwijnen. Uh, een ongeval. Het uh, uh, uh, was wel zo in die tijd dat... Uh, dat uh, een, een echte veroordeling dat, dat ze opge, opgevallen zijn. Dat, uh, hè, maar uh, ja, ja, de, de, het is natuurlijk een ongelooflijk groot land. Hè, waar, hè, en de Sovjet-Unie. En uh, ja, er, er gebeuren toch wel rare dingen. Hè, met, met mensen uh, die een Sovjet-pas hadden. Ik had altijd nog dat zwarte fot, dat zwarte wat we in de tijd hadden, het Nederlandse paspoort. Uh, dat, dat bood dan uh, enig bescherming. En ik heb ook wel, met een gek scheren, maar toch wel met een zekere... Zeker ernstig gezegd van, voor geval, normale gevallen vertrouw ik op een Nederlands paspoort. en voor buitengewoon gevallen op de heilige voorzienigheid. Ja. Maar um, en beide ja, het... waren sterk genoeg om u te beschermen, in ieder geval. Nou ja, goed, het, het, het, het, het is goed gegaan, allemaal. Ja. Ja. ja, en die kerk, onder Gorbachev werd alles vrijer en uh, ja. liberaler in de Sovjet-Unie. En daarna kwam Jeltsin zien, en met de kerk ging het steeds beter. Ja. Uh, zo erg, zelfs dat er nu wel eens gezegd wordt... van die kerk en de staat zijn veel te veel aan elkaar uh, verbonden. Ja. En uh, nou ja, We hebben natuurlijk al die verhalen met Pussy Riot gehad ja, in de ja, kerk. Ja, ja. Die protesteerde tegen heel veel zaken. Maar onder meer tegen de steun van de orthodoxe kerk... de Russische-orthodoxe kerk aan Poetin. Ja. Uh, wat vindt u van die kritiek? Dat de kerk nu veel te veel aan het handje van Poetin, Melo? Kijk, um, het, het, het, ik, ik, ik begrijp West-Europees gezien en gedacht... Kan ik, kan ik die kritiek heel goed begrijpen. Aan de andere kant moet je je ook proberen te verplaatsen... in de situatie van Rusland. En, en um, ik, ik, ik, ik ken beide werelden uit eigen ervaring. Ik heb ook een aantal jaren in Rusland gewerkt. Um, dus ik, ik, ik weet gewoon een klein beetje hoe, hoe, hoe, hoe daar de hazen lopen. Ja. En... Um, um, wij, wij zitten in Nederland natuurlijk, of west europa in het algemeen... In een, in een hele andere situatie. We hebben een hele andere geschiedenis gehad. Een hele andere verhouding, ook nog tussen ook, ook en staat. Um, dus ik kan de kritiek kan ik heel goed begrijpen. Ook, ook van sommige Russen. Dat die denken van, jongens... Het, het, het, hè? En um, ik wil ook wel duidelijk zeggen dat er natuurlijk een, een, een gevaar is. De kerk moet ontzettend op, op haar tellen passen. Ja, hè? want er wordt daarbij gezegd van die kerk is ontzettend nationalistisch. In ieder geval in de top. Uh, soms zelfs antisemitisch. Um, sluit andere kerkgenootschappen uit. Het is, het is geen vriendelijk clubje, als je het zo hoort. Um... Ja, er, er, er, er zitten zeker uh, in, uh, binnen de kerk ook mensen met, met neigingen uh, en, en, en overtuigingen. Zoals u zegt, hè, an, antisemitisme komt voor, nationalisme komt voor. Hè, maar um, aan de andere kant um, ja, uh, ken ik natuurlijk ook wel uh, een, een aantal uh, mensen die in de top zitten. Onder andere de huidige patriarch, die was... Rector, toen ik dus in Leningrad studeerde. Dus ik ken ja. hem persoonlijk. En dat is de hoogste man daarin? Dat is de hoogste man. Dus die ken ik persoonlijk. En um, ja, ik moet zeggen... Uh, uh, hij heeft natuurlijk een hele moeilijke positie. Ik, uh, hij kan ook, uh, omdat je in Rusland toch altijd uh, moet werken met netwerken. Ja. Um, dat is iets wat wij in Nederland eigenlijk gewoon niet kennen. Maar uh, ik heb zelf zes jaar in Rusland gewerkt... Uh, en uh, je, je, je, je hebt gewoon een netwerk nodig... omdat je namelijk te maken hebt met ambtelijke willekeur. Je hebt te maken met, uh, met problemen. Maar moet een kerk daar niet boven staan? I ja, maar dat, je zit wel in een concrete situatie. Een uh, situatie is gewoon zo, zoals die is. He, en ook een de, de, de patriarch moet rekening houden met meningen die dus ja. zijn, zijn, zijn medebisschoppen. Want die zitten ook in zo'n synode. Hoe die, he, hoe, wat die ervan bepaalde dingen vinden. Dus zonder een beetje opportunisme kom je er niet. Uh, opportunisme, ja, het, het, is, het is meer tussen de, tussen de klippen doorvaren. Je moet ook proberen om de koers te houden. Ja, maar, en... maar, maar zou die koers ook niet een beetje verlicht moeten worden? En zouden dus ze ook niet moeten zeggen van... nou, er mag misschien wel iets meer op de mensenrechten gelet worden? Oh, ja. dat of of als, dat het heel vervelend is dat Pussy Riot een kerkdienst... of een mis of viering verstoort. Maar dat uh, zoveel jaar naar een straf komt. Dat wel een heftige straf. Ja, Oké, okay. maar, maar, maar da, da, da, da, daar zijn ook verschillende meningen over hoorbaar binnen de kerk. En dat is, vind ik ook terecht. Want er zijn mensen die zeggen dat is een belachelijke straf ja, Ook de... binnen de kerk. Ja, ja zeker. Ja. Maar zouden ze niet wat meer nog hun best moeten doen... in plaats van aan het handje van Poetin lopen? Of, of is dat niet de taak? Van... Kijk, uh, het, het, het, het, de vraag is natuurlijk van... van, van uh, is, is het aan het handje lopen van Poetin? Um, uh, het, het, het is wel zo... dat dus de politieke leiders van Rusland... die, die, die, die, die schuren tegen de kerk aan. Ja. He, um, de, de kerk... Um... Is Poetin een gelovig mens? Um, ik, ik kan niet in zijn hart kijken. Wat, wat, wel, wat wel bekend is... is dat uh, de, de verhalen over Poetin... Uh, en uh, zijn... Zij, of ze waar zijn of niet, maar die willen ons doen geloven dat hij een gelovig mens is. En uh, Poetin komt ook regelmatig in de kerk, zeker met, met, met, op, op, op hoogtedagen als Pasen ja. en Kerstmis en zo. Dus, hè, dan, uh, en ook in de, in, in de toespraak die ik dus gehoord heb toen wij dus in, in Rieke er zaten, dus christelijke elementen in woorden als barmhartigheid. medelijden met de, de, de, de mensen in de maatschappij die het niet zo goed getroffen hebben. Ja. Hè? Uh, dat heeft hij ook gezegd. Hè? Dus, um, het, het, um, kijk, en ik denk ook dat dat. dat dat uh, de patriarch uh, Poetin uh, kan aanspreken op, op bepaalde christelijke waarden... die hij dus uh, met zijn politiek zou moeten bewerkstelligen. Ja. He, dus, en dan kan uh, je daar be-, beter wat behoedzaam mee omgaan... en je niet te veel verzetten. Dan heb je meer invloed dan wanneer je... Nou ja, goed, kijk, euh, in de Orthodoxe Kerk... Heb je zo, sowieso heb je dus de, de theorie van de symfonie tussen kerk en staat. Hmm. Geen scheiding, maar uh, beide hebben een eigen Ook rol. geen eenheid? Ook geen, ook geen eenheid, maar de patriarch heeft dus de geestelijke uh, zaken. En nou ja, de, de, de president of de keizer, uh, die, heeft dus, uh, die heeft dus de wereldlijke zaken. En die moeten elkaar positief beïnvloeden. En, dus, uh, en die, die theorie die is in de, heeft in de praktijk over het algemeen vrij slecht gewerkt. Dat moet ik ook, ook, ook eerlijk in zijn. Dat is, uh, maar, maar die theorie die, die, die, die, die wordt in de Orthodoxe Kerkdom nog steeds eigenlijk beleefd en, en aangehangen. Ja. En, uh, en dus ik, ik, uh, ik denk ook, uh, Patrick Kirill enigszins kennende... dat hij zeker ook uh, Poetin uh, in, in persoonlijke gesprekken... op bepaalde zaken zal aanspreken. Maar hij, hij zal het niet zo doen dat hij openlijk Poetin gaat kritiseren in, in een preek of in, in, in, in, in een ja. heerlijk schrijven. Ja? Dat, dat zijn, dat zijn an andere zaken. Heeft u zelf wel eens moeite met bepaalde aspecten van die kerk? Uh, nou kijk, ik, ik, ik, heb, ik heb dus uh, eigenlijk wel problemen met uh, uitspraken en, en houdingen en gedragingen van bepaalde personen. Ja, binnen de, kerk. binnen de kerk. En waar gaan die dan over? Nou gewoon dat, dat inderdaad bepaalde uh, dingen die gezegd worden of gedaan worden, uh, niet, in mijn ogen niet verenigbaar zijn met datgene wat je als, waar je als christen voor staat. Dat zijn bijvoorbeeld wat we net al even genoemd hebben. Dus uh, um, openlijk antisemitisme. Ja. Dat, komt, dat komt voor. En ik ga, ik ga daar ook al, altijd uh, tegen in als ik dat merk. Wie het ook is. Ja? Dus daar en in Nederland. Ja, in Nederland is het misschien maar komt ook, het ook, in Nederland? Ook, ook in Rusland. Ik, ja. ik, ben, ik, ben, ik ben dus ook uitgenodigd geweest in de tijd bij de opening van de Anne Frank-tentoonstelling in, in Sint-Petersburg. Ja. Samen met Henin Ancona zijn we daar naartoe geweest. Ja. Dus, als, u, ja, dus... Als, u iets, als iets u niet aanstaat, dan zegt u het ook. Nee, Ik zeg het ook wel. Ja, ja. Goed, aartspriester Theodor van der Voort. Uh, gelukkig blijft u zitten, ja. want er zijn nog heel veel aspecten van de kerk niet, in, uh, niet aan bod gekomen. Maar uh, mensen kunnen straks ook bellen. En als u vragen heeft uh, over de Russisch-Orthodoxe kerk of over Rusland, want u heeft daar heel veel rondgereisd, u heeft daar. Ja, ook mooie verhalen over, dus daar kan het ook over gaan. Of als u zelf mooie verhalen heeft, dus dat zeg nu even tegen de luisteraars... over de kerk of over het land, dan horen we dat graag. 0801121 081121 casaluna-ncrv.nl, dat is voor de mailers. En als u wilt twitteren, hebben we hekje Casaluna. Uh, wij gaan nu plaatsmaken voor Hoorspel de Moker... en zijn dan om twee minuten over overeen weer bij, met u, bij u terug... samen dus met aartspriester Theodor van de Voort... van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Nederland. 081121 dat is het nummer. Casaluna.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 De moeker Amsterdam de jaren 70 De strijd om de wallen Deel 25 Fascisten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 I want to give you the estimated time of arrival of Mr. Albertini next week. Oké, okay, oké. Okay. So, it's on Friday the 24th. Friday 24th. And he'll be through customs around 10. Around 10. Het schiphoel, 10 o'clock. That's right. Oké. Okay. Is Harry there? Uh, yes, he's here. Mr. Albertini wants to speak to him personally. Harry? De grote man wil met je praten. Hello. Is that you, Harry? Yes. It's, uh, it's Harry.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 Is this a cab? Yes, taxi, yes, yes, this is taxi. Follow me, please, follow me. I'm maf, Rot op. Eh, uh, ik daar wat? Uh, als jij voor taxi wil spelen, moet je wel een vergunning hebben, ja? Oh ja, ja, en wie moet ik daarvoor omkopen? Jou, ja, zeker. Hey, <laughs> uh, get in the car, please, sir. Hey, jongens, een snorder. <laughs> I... <laughs> oh. hey, hey, Listen, I don't want any trouble here. Uh, hey, uh, don't worry, no. Uh, uh, we go now, yes? Hey, Art. Hé, hey, waar is die auto? Auto? Welke auto? Welke auto? Ja, welke auto? Ja. Geintje, Aard. Jezus, wordt er nooit gelak in Rotterdam of zo? Tyfus. Onder het zeil. Ik had je toch gezegd dat hij die wat ouder pot zien. Daar ben ik mee bezig. Zal ik die jongens van de knokpoel bij elkaar halen vanavond? Hoezo?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 Je moet hier niet komen. Hoe gaat het, jongen? Ik heb wat meegenomen. Gehardballen. Nee, soep. Het is slink hier. Ga je nog wel naar school? Tjub. Niet dus. Ja, wat voor zin heb het? Waar slaap je eigenlijk? Boven? We maar, weet je, het is een grote... Het is een grote teringzooi.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 Zo, mooi toestelletje. Mustang. Spannenwijdte van de meter. Topsnelheid boven de 50 mijl. Zal een percentage kost hebben. En hop. Kijk nou. Die komt voor mij. Die heeft wat problemen met zijn vrouw. Dan komt hij vaker weer even over zagen. Zo, hard.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 I fuck it, has he got any money on him? Ah. Ah. Domme tering. Andy, Harry. Hé, hey, Lottie. Jij wil van mij toch geen stoepboer maken? Hè? Wat, wat, waarom zit jij niet binnen? Waar is die lul van een Robby? Wacht. Wacht, wacht, wacht, wacht. Ik kijk wel even. Heeft hij heeft de tint op slot gegooid. Robby! Rob! Kom was de zoutenbieter hier! Vuile klerenleier. Gods... ...gloeiende God, gloeiende God, gloeiende, gloeiende Godverdomme.